Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De brand in Berkel en Roderijs is onder controle. Zondagmiddag brak brand uit in een schuur... en die sloeg snel daarna over naar een huis met een rieten dak. Vanwege de grote hoeveelheden rook... kregen omwonenden het advies om binnen te blijven... en ramen en deuren dicht te houden. De brandweer is tot na middernacht bezig geweest met blussen. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken... en heeft twee mannen uit Rotterdam aangehouden. De situatie aan het front verslechtert voor Oekraïne, dat zegt Oleksandr Seersky, de hoogste militair van het Oekraïnse leger. De bevelhebber geeft toe dat zijn troepen zich de afgelopen weken uit meerdere dorpen in de provincie Donetsk hebben teruggetrokken. Het heeft onder andere te maken met een tekort aan luchtafweer, wapens, munitie en militairen. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker vier mensen om het leven gekomen door tornado's. De afgelopen 24 uur raasten meerdere tornado's door de staat. Tientallen mensen raakten gewond en zo'n 30.000 mensen zitten zonder stroom. In 12 gebieden in Oklahoma is de noodtoestand uitgeroepen. En wie komende dagen met de trein reist, doet er goed aan om even goed te checken of de trein nog wel rijdt. Op verschillende plekken zijn er werkzaamheden met gevolgen voor reizigers. Zo is Zwolle tot en met woensdag niet bereikbaar met de trein. Daar wordt een nieuwe loopbrug gebouwd. Ook rijden er de komende zes dagen geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. Zondag gingen de werkzaamheden bij het station van Tilburg al van start. Het treinverkeer naar die stad ligt tot 13 mei plat. De NS zet bussen in. Het weer. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar een graad of zes. Komende dag begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. En het wordt tussen de 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 It's on I'm yes. The magic I'm feeding off your fingers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 Tijd wat een zonde, we zijn het allebei.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 was so hard to please The ground Leaves the brown. And the sky Is a hazy shade of winter In the Salvation only plan Down by the riverside is bound to be a better ride Than what you've got planned Carry your Come cup in your hand The ground You can build them again. Look around.